Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een 50-jarige politiemedewerker in Limburg die al vast zat voor het lekken van politieinformatie... wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij twee liquidatiepogingen eind 2014 en op 1 maart van dit jaar. Hij is daarvoor gisteren aangehouden in het Huis van Bewaring. Volgens 1 Limburg gaat het waarschijnlijk om twee pogingen om een paardenhandelaar om het leven te brengen. Het Openbaar Ministerie wil verder geen mededelingen doen. Het tweejarige meisje Insia, dat eind vorige maand werd ontvoerd in Amsterdam, zit waarschijnlijk in Duitsland, zegt de politie. Het rechercheteam dat haar ontvoering onderzoekt sluit niet uit dat ze op korte termijn naar een andere plek wordt gebracht. Daarom wordt mensen opnieuw gevraagd goed uit te kijken naar het meisje. Insia werd door drie mannen ontvoerd, vermoedelijk in opdracht van haar Indiaanse vader. Er zitten twee mannen vast voor de ontvoering. Limburgse en Drentse werknemers zijn het vaakst ziek. Gemiddeld zo'n twaalf dagen per jaar. Blijkt uit onderzoek door Acture, een private uitvoerder van de ziektewet. Het minst vaak ziek zijn werknemers in Noord-Brabant en Noord-Holland. Daar blijven ze gemiddeld 9 dagen per jaar ziek thuis. De verschillen zijn volgens de onderzoekers waarschijnlijk mede een gevolg van de gemiddelde leeftijd. Die is in het zuiden en noorden hoger. Ook kan het te maken hebben met het grotere aanbod aan werk... Als er meer keuze is uit banen, kan iemand sneller iets kiezen dat bij hem of haar past. Door een ongeluk met een vrachtwagen en enkele personenwagens... is de A27 bij Nieuwendijk in de richting van Utrecht afgesloten. Zeker twee mensen raakten gewond. Vermoedelijk is de vrachtwagen ingereden op de file -forum. Automobilisten kunnen omrijden via knooppunt Hooipolder, via de A59. En de problemen duren volgens de ANWB tot de avondspits. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en vooral vanmiddag trekt er buige regen over het land. Daarbij is kans op onweer en windstoten. Dan klaart het even op, maar later vanavond opnieuw stevige buien vanuit het noordwesten. Het wordt vandaag 12 tot 14 graden. Ook morgen weer flinke buien met kans op onweer en veel wind. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Met nu ZFM lunch. Ik heb u zo op dat toneel bezig gezien. Wij zijn allebei even oud. U bent ook 65. Ik zou je eens mannen nou, dit was dan zijn humor, maar hij had mij gegoogeld en we waren allebei 56. En dan zegt, wat ik nou zo knap vind, u bent 56 en daar heeft u het helemaal niet over tegen het publiek. Ik zeg, nee, maar daarom heet het ook het toneelspelen. Want laat ik heel eerlijk zijn, als er iemand mee worstelt dat hij 56 is, dan ben ik het. Ik vind het verschrikkelijk. Ik bedoel, alles wat hier ooit zat, dat komt niet meer terug. En wat er hierbij gekomen is, gaat niet meer weg. Ja, het is even weg, maar het is met vakantie hoor, maak je geen zorgen. Ik ben uh, ik ben even aan het lijnen, iets anders dan Juri van Gelder, maar ik doe mijn best, dat voor ik Maar ja? maar weet je, ik ben, ik, ben, ik, ben, ik ben 56 en mijn leven is aan het veranderen. De kinderen zijn het huis uit, dus er is helemaal niks meer te schelden thuis, weet je? Dat, dat, dat is jammer. Ja, maar dat vind ik het lekker aan kinderen, hè? Je beetje je sleutels uit. Waar zijn godverdomme mijn sleutels? Weet je? Ja, niet dat hij ze heeft, maar het is een goed begin van de zoektocht, zeg ik altijd. Dat, dat vind ik sowieso lekker aan kinderen. Als ik zo de zaal in kijk, ik kan zo tot rij 5, rij 6 kan ik een beetje de mensen onderscheiden. En dan zie ik weer redelijk wat sneuie kantoorlullen zitten. En uh, ja, gewoon meelachen, hè, gewoon meelachen. Uh. Nee, maar troost troostje, want ze zitten daar ook alleen, die zie ik niet. Huh? Okay. Nee, maar als je een beetje sneuie kantoorlul bent, dan weet je, je hebt eigenlijk niks te zeggen in dit leven. En dat, dan is het lekker als je een kind hebt. Dat je dan toch zo één keer in de week kan zeggen... En hoe laat ben jij dan thuis? Niet dat je het goede antwoord krijgt, maar de vraagsteller is al lekker. Als een soort Louis van Gaal voor beginners, weet je wel. Wie sinds zinzit zu Hause, weet je dat? Ja, en dat je s'avonds ook, ook nog iets hebt om op te wachten. Ja, ik sta nu nog wel eens bij het kattenluikie. Het, het slaat echt wel. En hey, weet je, ik ben 56. Ik werd laatst gebeld door de omroep Max. Nee, dan gaat het echt heel lekker met je. Ik zei tegen die grootste, wat moet ik doen? Moet ik die vragen voor gaan lezen bij die dementenquiz quiz, toch eens vroeg? Kent u die? De geheugentrainer. Ging vorige week niet door omdat de kandidaat het was vergeten. Maar er recht leuk, hoor. Nee, wat? Ik ben, ik, ben, ik ben 56. Weet je wat ik even de allereerste dingen van mijn leeftijd vind? Dat mijn geboortejaar staat steeds vaker in de rouwadvertenties. Dan dus sla de op is dat er 1954. En dan zegt mijn dochter, nou, nog best oud geworden. Dat vind ik nog denk ik. Ja, weet je, weet je. Nee, ik wil iets anders vertellen. Uh, sinds anderhalf jaar. Sinds anderhalf jaar hebben wij een klein mannetje in de familie. Ik, ik ben grootvader geworden. En dat kleine mannetje, dat begint nu langzaamaan te praten. Ik vind het nog laat voor een wat hekje, maar hij begint te praten. Maar ik krijg natuurlijk binnenkort. Binnenkort komt dat moment. dat ik gewoon thuis rustig in de krant zit te lezen. Hij zit in de kinderstoel, smeert zich in, dat heet eten op die leeftijd. En dan krijg natuurlijk die tiende seconde dat hij me aankijkt. en zegt: opa? En dan krijgt hij toch een slag voor zijn haars. Dus ik word echt de eerste zuigeling met de kunstgebieden, echt waar. Ja. En dan komt mijn dochter binnen en zegt. Wat is er? Ik zeg, ik weet niet. Hij begon, weet je wat dat is dan? Nee, ik ben 56, maar weet je, weet je wat ik even de grootste vernederingen vond vorig jaar? Toen kreeg ik een brief van onze huisarts. dat ik voorrang kreeg bij de Mexicaanse Grieprik. Dus onze alle ouderen mogen een dagje eerder komen. Dat stond er gewoon. Kun je je nog herinneren, de Mexicaanse Grieprik? Honderden doden waren ons beloofd. Niet één. Terwijl als er één land toe is aan een griepje... Of hangt u nooit in de wacht voor de helpdesk? Hè? Zullen we het er even over hebben, dames en heren? Ja, ja, ja. Ja, heel leuk, heel leuk, heel leuk. Ja, ja. Heel leuk. Heel leuk. Ik, ik, ik, ik moet u zeggen, het is tussen mij en T-Mobile, het is bijgelegd. Ja, ik vind het ook jammer, maar het is bijgelegd. Het is, uh, ja, ze belde aan het begin van deze week. En zei ik: Ja, Joep, het begint nu toch een beetje uit de hand te lopen. Ik zeg: Jullie gaan het merken? Ja, ja, ja. Nou, dan loopt het uit de hand. En uh, ja, zei ze: Ja, we moeten het bijleggen. Ik zeg: Hoe wil je dat doen? Ja, dat wisten ze niet. Ik zeg: uh, Oké, okay, ik wil het ook bijleggen. Ik hou ook niet van lange Russisch. Ik zeg: Kom gezellig naar Carré. Oh, dat vond ze leuk. En toen ze: Gisteravond, met z'n allen hier, met de hele directie, hebben ze daar in het midden in de Koninklijke Loosje gezeten. En ze belden gistermiddag al: Hoe laat begint het, Joep? Ik zeg: Zes uur. GELACH. Het was lekker kut weer gisteravond, dus deed ik af en toe de deur open. Ik zei, we komen eraan hoor, moment dan. <tied>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 Te vayas porque me niet meer samen. entendemos cuando lo hacemos.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 En no te vayas porque me muero. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Fuego, fuego, tu team. We que me Con tus labios me quemo, quemo. Juanes was dat en het heette Fuego. En die zijn ze weer hoor, de stout en verstof uit het joren. Jawel! Voor levens, dames en heren, Goedemiddag. Uh, gezellig, het is uh, kwart over één geweest. Nee, nog niet. Het moet nog zo kwart over één worden. Ja, we zijn vroeg. Ja, we zijn vroeg. Maar ja, dat, uh, ja, we hebben de mensen twee minuten meer tijd om het te maken. We gaan naar het recept. U hoort de Stones met Just Your Fool. Joe! En nu? Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com. Schuine-Zandvoort Lunch. Ja, ik heb uh, voor vandaag gekozen voor een wokschotel uh, met gerookte kip, mais en peultjes. En daarvoor heeft u nodig 500 gram woknoedels of uh, 500 gram Chinese eiermie. 400 gram peultjes. 5 eetlepels wokolie of 5 eetlepels argideolie. olie. 3 teentjes knoflook, fijn gehakt. 150 gram mais, uitgelekt. 400 gram gerookte kipreepjes. 1 prei in smalle ringen. 3 eetlepels sojasaus, 2 eetlepels siroop en kroepoek. De bereiding gaat als volgt. Bereid de noedels volgens de, de aanwijzingen op de verpakking. Kook de peultjes 2 minuten, giet ze af en spoel ze af met koud water. Verhit uh, in de olie in een wok en fruit hierin de knoflook zonder dat deze bruin wordt. Schep vervolgens de peultjes, mais, kipreepjes, prei en noedels erdoor. En roerbak dit 3 à 4 minuten op hoog vuur. Meng de sojasaus en siroop erdoor en siveer direct. Heel erg lekker dus met de kroephoek. Een variatietip, neem in plaats van siroop eens zoetzure woksaus... En voor de vegetariërs onder ons eh, vervang de kip dan door gekruide blokjes tofu. Ik zou zeggen, eet smakelijk! Ja, en u kunt het allemaal na de uitzending. Of misschien nu al, ik weet het niet. Maar u kunt in ieder geval... Het staat er al op. Het staat er al op. Nou, dat is helemaal fantastisch. En, uh, dit, is een, dit is weer een hele snelle hoor. Vorige ja. week duurde het wat langer. Ja. Maar deze is... Uh, als je het een beetje, een beetje goed organiseert... is het in 20 minuten klaar. Goed zo. Nou, dus nou u, zo klaar. U kunt het nalezen op onze Facebookpagina... Zandvoort Luncht. Dames en heren, daar staat het. En dan kunt u het plaatje ook zien. En als het bij u, eh, er anders uitziet... heeft u iets fout gedaan. Ja... ja zo weet ik dat ook ja ja. ja ik kan het helaas niet voordoen nee dat heeft hij niet te veel aan nee denk het ook niet nee. oh, ja je kan, je, ja dan moet je een, een, een gast al mee naar de studio slepen en zo ja, ja dan kunnen ze meekijken op de webcam ja, ja bedoel je ja ja uh, gaan we niet doen, nee. Nee. doen dat is we een niet. beetje lastig in de trein ja ook nog Oké, okay, nou, dat was hem voor vandaag. Eh, de, het recept van de week dus. En u kunt dat heerlijk gaan uh, uh, uh, uh, nakijken nou, thuis. En dan komt het helemaal goed met u. Ja, ja dan kunt u lekker eten. Nou, dat hoop ik dan. Ja, dat hoop ik ook. <lacht> ja. Jongen, jonge, jonge. Gaat weer goed vandaag, hè? Ja, die computer, daar, daar ben ik blij mee. Ja, dit is Creedence en die vragen zich af wie er eigenlijk die rot regen stopt. Habit. and the Fall Creed and Mr. Sticks Sing for the Day Son, when you've ever gone From your face will she let you go Only with grace she give you En dat was een Styx, en dat heette Sing for the Day. Een liedje dat ik eigenlijk uh, ontdekt heb een beetje door mijn collega Cheryl, en die daar dat hebben wel al is, en toen wist ik helemaal niet wat het was. Maar ja, nou ja, dan zet je dat maar in de playlist. Ik vond het een heerlijk nummer. Sing for the Day, oftewel Styx. Woo, Styx. Nou, we gaan het nog even over de Arme Jongens Blues hebben. En, uh, ja, de Arme Jongens Blues gaan we ook nog even doen, ja. Dit is uh, Chad Atkins samen met Mark Knopfler. Ja, is Bij elkaar, Chad Atkins samen met uh, Mark Noffler. Van Dire Straits natuurlijk. Met uh, fantastische, stijlvolle gitaristen. Die hadden het over de Poor Man Blues. Ja. Yeah. Wat ze er geen van beiden zijn, maar goed, man. <laughs> bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Langer zelfstandig wonen zal, het, zal, als het aan de overheid ligt... steeds vaker gaan voorkomen. De overheid verwacht steeds meer van de burger... dat deze zichzelf moet gaan redden. Ook wonen steeds meer mensen langer zelfstandig thuis. Stichting Pluk. Duspunt Zandvoort en de gemeente organiseren daarom een aantal informatierondes over langer zelfstandig wonen. Beide organisaties vinden het belangrijk dat iedere Zandvoortse inwoner daarover nadenkt. Maar vooral ook dat iedereen daarover in gesprek gaat. Op deze manier kan iedereen samen in beeld brengen wat mensen hiervoor nodig hebben. En vooral ook hoe iedereen daar samen zorg voor draagt. Om met elkaar hierover in gesprek te gaan, organiseert Pluspunt in samenwerking met de gemeente uh, de wijktafels van Zandvoort. Iedereen is hier van harte welkom om mee te praten en ook mee te denken. De eerstvolgende ronde, bestemd voor de wijk Oud-Noord, is op vrijdag 28 oktober aanstaande bij Pluspunt. En uh, de start uh, van deze gespreksronde is rond 1 uur. En dat is dus bij Pluspunt Zandvoort. Wat zei je? Ik zei, aan de Flemmingstraat. Flemmingstraat. Nummer vijf. Ja. Nou, ik neem aan dat men inmiddels weet waar dat ligt. Ja. Iemand die pas in Zandvoort is komen wonen. Ja, oké. Okay, dat is waar. Onder de noemer mantelzorgen doe je samen... is het op donderdag 10 november weer de dag van de mantelzorg... bij Pluspunt Zandvoort. Op deze dag krijgen deze mensen wat extra aandacht voor het werk wat ze doen... voor een ander die zorg en aandacht nodig heeft. Mantelzorgers die in Zandvoort woonachtig zijn... of dat voor iemand in Zandvoort doen... zijn uitgenodigd voor een feestelijk programma op de dag van de mantelzorg. De dag begint rond 1 uur. Uh, wel graag even aanmelden en dat kan... Uh, door te bellen met, plus, met de Plusdienst. En het telefoonnummer daarvan is 023-571-7373. Ik herhaal het nog even. 023-573-7173-7373. Of u kunt mailen naar info -plus en opgeven kan tot uiterlijk 31 oktober. Een vrouw heeft zondagmiddag op het kerkplein in Bloemendaal... een gebroken heup opgelopen bij een aanrijding met een fietser. Rond half vier botst uh, een fietser op de vrouw... die op dat moment over het plein wandelt. Na een korte stop besluit de man de hulpdiensten niet af te wachten... en vertrekt hij. Later blijkt dat het slachtoffer haar heup heeft gebroken... De politie is op zoek naar de fietser en verzoekt getuigen om contact op te nemen... via het bekende nummer 0900 8844. En tot zover de nieuwsberichten. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is vandaag flink bewolkt en uh, inmiddels <coughs> uh, hebben we al enkele buien gehad. In uh, de loop van de middag trekt een gebied met forse buien over de, onze regio. En daarbij is onweer weer en harde windstoten mogelijk. En het KNMI heeft voor de onweersbuien code geel uitgegeven. De zuidwestenwind wordt west en is matig over land en krachtig aan zee. En het wordt hooguit 13 graden. Vanavond en komende nacht trekken opnieuw stevige buien over de regio. En uh, daarbij is nog steeds kans op onweer. De west- tot noordwestenwind is vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee. En de temperatuur zakt naar 9 graden. Ook morgen draait het uh, om flinke buien... en ook uh, een aanhoudende kans op onweer. De zon zal zich af en toe wel laten zien, zei het mondjesmaat. De wind is aan zee krachtig uit het noordwesten en het wordt een graad of 13. De herfst heeft echt zijn entree gemaakt. Ja. I'm in here. Ja, over twee weken is het zover, hoor. Find me. Nee. Hey man, wat was dat voor, voor puist huh? uh, Dat was uh, Cradle of Filth. Ja? Ja, met uh, een uh, nummer wat, uh, getiteld get Nymphetamine. Get en uh, ja, ik, uh, ik vind het een klassiek voorbeeld van uh, Gothic. Ja, ja. Een hele, best een hele mooie stem, deze dame. En uh, die uh, toch wat, wat uh, scherpe grunt ertussen door. Ik vind het lekker. Oké. Okay. Ja. Dit is Stuart.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 Ja, nou, een lekkere plaat van uh, L Stewart naar die puist, Harry van net. Even een beetje weer relaxen hè? Met, <laughs> met uh, dit uh, geweldige liedje onderborder. En we gaan, voor, we, uh, ja, gaan door met uh, de Hollies. Ja, ook een lekkere trouwens. The day that Curly Billy killed Crazy Sam McGee. Ja, dat is uh, om DJ's gewoon een, even een. Uh, Dubbele tongtwist? Tong ja, tong. tongtwist, hè? The day that Curly Billy killed... Oh, man. <laughs> mark Crazy Sam McGee. That was him. Ah. The hollies. Mm-hmm.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 Disputing. I'm a modern rasputin' Some contract disputes to some brutes in LaButin Act high for loop while my boys put the boots in They do the can-can Spasibo! Party like a Russian End of discussion Dance like you got concussion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 ...zijn dat de Russen er boos over zijn... ...over deze platen. Ik snap niet waarom hoor. Dat is gewoon een lekker nummer toch? Ja, maar die Russen schijnen boos te zijn. Nou, ik weet niet waarom. Maar het heet Party Like a Russian. En er zullen ongetwijfeld wat dingen in die tekst zitten... ...die die Russen niet zo leuk vinden. En ja, die Russen hebben nog eenmaal ontzettend lange tenen. Dat is een, uh, een ding wat, uh, wat wel uh, duidelijk is. Goed, nou, dat was Robbie Williams dan. En met zijn nieuwe komt van zijn nieuwe album... ...The Heavy Entertainment Show. En we hebben nu nog één nieuwe... En die, ik, die draai ik ook al een paar weken. Maar dat is een heerlijke plaat. Nieuwe van Sting. Ja. Can't Stop Thinking About You. Dat is de laatste voor vandaag. Sting, hallo, come on. Andy. Weer het is weer een onverbiddelijke teken als u dit basje hoort en dit themaatje hoort. Ja. Ja, dan weet u dat weer beurt is voor vandaag. Huh? Mm. Wat? <lacht> ja. Hoe er kwam een berichtje binnen. Ah. Ja. Ja, soms gebeurt dat, hè? Omdat er eens een berichtje binnen. Ja. Precies. Dat weten ze niet. In de uitzending hij de... is even goed berichtjes gestuurd. Belachelijk. Maar goed, uh, het zit erop. En Frans, uh, uh, het was uh, weer uh, leuk vandaag. Vol Ik hoop dat u het ook een beetje leuk gevonden heeft. Ja. Ja. ja. Het waren twee geweldige dagen. Ja. <laughs> <laughs> Oké. Okay, nou, dit was het voor van, de van deze dinsdag de 18e oktober. En uh, ik zelf ben er weer aanstaande donderdag. Ja. En samen met Dolly. Ja, en ik ben er weer uh, als ja. het uitkomt. Als het uitkomt, hè? Ja. ja. Ah ja, het komt wel weer een keer uit je. Oh jawel. Het komt vast wel weer een keer. Goed, eh, nou, hartstikke dank voor het luisteren, eh, dames en heren. En eh, voor het recept kunt u natuurlijk terecht op onze Facebookpagina. Kunt u nog even rustig kijken. En eh, voor nu, dank u wel. En tot de volgende keer. Doei! Tot ziens.